Je boot met het NOS-jeu now.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 Scholen hebben steeds meer moeite om leraren Duits te vinden. Er zijn zo'n 150 leraren te weinig en de tekorten worden de komende jaren groter dan ooit. Oudere docenten gaan met pensioen, terwijl de lerarenopleidingen veel te weinig nieuwe mensen afleveren. Bovendien kampt het vak met een kwaliteitsprobleem. In de hoogste klasse van het VWO moeten bij voorkeur universitair geschoolde docenten lesgeven, maar die zijn zeldzaam. Het dodental van de zelfmoordaanslagen in Jemen is opgelopen tot zeker 137. De slachtoffers zijn omgekomen bij de aanslagen op twee moskeeën in de hoofdstad Sanaa. Meer dan 350 gelovigen raakten gewond. In de moskeeën was het bezochte vrijdaggebed aan de gang toen twee terroristen zich opliezen. De verantwoordelijkheid van de aanslagen is opgeheist door IS.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. We Met, Met nu toebak leeft. We gaan beginnen. Zeg we gaan beginnen! SM, we gaan beginnen! Here we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning! Ik denk dat we een goed voorbeeld geven. Ja, wij geven een goed voorbeeld. En de vraag is vandaag natuurlijk weer: ja, wie is er niet? Haha, <laughs> wie is er niet? Wie van de drie is er niet? Het is vandaag. Uh... Onze oude vrouw is ze niet? Oh, oh, oh, oh. Nou zeg, doe ze even normaal zeg. Nee, uh, Jolande is er niet vandaag. Ze is namelijk uh, een onderdeel van Nederland doet. Dus ze zit zich in voor een andere uh, En uh, uh, Misschien kunnen we straks even bellen om te kijken wat ze precies doet. Kunt op zich wel een goed idee toch? Ja, dat lijkt me sowieso een goed plan. Ja, om eens even te kijken. Vorig jaar had ze iets... Iets, iets, iets gemaakt, we moesten schilderen of zo. Of was dat Beatrix? Was Beatrix volgens mij? Die heeft er niet gezien. Ik haal ze wel eens door elkaar. Onze oude koning en uh, Jolande haal ik wel eens door elkaar. Dat gebeurt alles. Goed, het is de zaterdagmorgen. Een hoop dingen die weer zijn gebeurd. Heb je, heb je gisteren iets nog meegekregen van de zonsverduistering? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik was aan het werk en op een gegeven moment dacht ik. Nou ja, er was een zonsverduistering. Om een uur of drie dacht ik dat. Dus dat was een beetje laat. Oh, die dus heb je hebt niet gemerkt dat het iets minder licht was? Nee. nee, ik had wel een beetje zo'n zo pestdagje. Oh, oh ja, jen... maar ik had ook heel slecht geslapen, dus misschien. Oh, jij bent echt een beetje zo'n zo natuurbeest. Uh, nee, wat. Maar... Oh, er is iets aan de hand. Ik voel me anders. Ja, nou ja, Ja, denk ja? Het. ik. Denk okay. het. Nou. Ik, ik heb het wel een beetje meegemaakt. Om half tien, kwart tien dacht ik, hey, het lijkt wel iets donkerder. Oh ja, natuurlijk! Ja, natuurlijk, soms verduisterd. Dus ik heb nog een beetje lopen kijken naar de hemel. Ik zag echt helemaal niks, gewoon. Nee. Het was gewoon zo grijs, zo bewoordelijk dat het gewoon niet doorkwam. Ik vond het op z'n wel heel jammer. Ik, ik kan me nog heel goed erin in 1999. Oh! Dat is heel lang geleden. Toen woonde ik nog in Amsterdam. En toen had ik zo'n brilletje ook. Toen ben ik ja, gewoon ik door de stad heen gefietst. Leuk was dat. Echt apart lichtvallen ook, weet je wel. Normaal heb je altijd een schaduwzijde aan één kant. Maar toen had je schaduwzijde aan verschillende kanten. Dat was heel apart. Dus dat was, uh, ja, daar had ik me weer een beetje op ingesteld. Dat wordt weer leuk, maar... Nee. Ik zal de beelden even opzoeken van de Nederlandse uh, sterrenwacht. Ja? En van de... Uh... 08 van... Uh, ja, maar was het ook weer een of andere... ja, ja, ja. In Noorwegen. Want daar was hij niet volledig. Ja, ik zag dat ze ook met de vliegtuig gingen ze er helemaal naartoe. Om in die baan te gaan vliegen. En dan kon je achteruit kijken. En waren mensen aan de ene kant van het vliegtuig die zagen niks. En aan de andere kant van het vliegtuig zagen wel iets. En ik denk van, wisten die mensen aan de ene kant van het vliegtuig wel... dat ze als ballast mee werden genomen? Of uh, <lacht> hadden ze nog hoop van, nou, misschien kunnen we er iets zien. Maar ja, dan moet je hier vandaan door dat andere raampje kijken... Nou, dan word je toch wel een beetje pisselink van hoor. Godverdor, ik zal ze wel krijgen, die hufters. Volgende keer ben, ben, zitten, zitten zijn uh, aan de verkeerde kant. Goed. Straks meer wetenswaardigheden, Zandvoortse berichten. En het is een beetje een groezelige zaterdagmorgen. Een beetje dikke, ja. Gisteren ook wat laat en ik heb een beetje te gedronken. Misschien wat uh, pineapples uh, nemen vandaag. En dan net. Ja jaar van Jet Rebel. Hij we zijn elke week in de wereld door. En dat had echt de ene hit naar de andere hit. En uh, wij begonnen hem al aan te draaien in 2012 of zo geloof ik. In 2013 al. Dat was echt... Ja, we waren helemaal gek van een... Uh, nu is het een beetje stil rond hem. Misschien is hij zich weer aan het uh, inspiren, laten inspireren voor nieuw muziek. Dit was een van zijn hitsingels Pineapple Mornings. Een beetje te kijken naar de tekst. Waar gaat het Gods over? Ik kan wel eens, als ik in jou kijk, denk ik zo van: Krijg ik ook een beetje pineapple morning? weet je denkt van: Het was gisteren echt heel laat en ik voel me een beetje oh, raar. Nee, ik ben... even, neem even een sapje vanochtend. Neem even, gewoon even een sapje. Ik weet je niet precies wat naar nou mijn maag kan verdragen? Oh nee, nee, zo'n ochtend had ik gisteren. Of vorige ja. week had je het ook volgens mij. Vorige week ook. Vandaag, uh, ja? Ja? ik ben gisteren om tien uur naar bed gegaan. Oh, half tien. Sorry. Half tien? Ja, ik was zo moe. Oh. Ik denk, ah, uh, uh, even vroeg op. En toen om vier uur s'nachts belde een collega van me. Oh ja, natuurlijk Ze Dat had even een vraag. En, uh, ja. <laughs> wat? Ja, er, er was iets en ze twijfelde of het goed was. Dus ze dacht, ah, uh, kom, ik bel. Ze dacht ja. gewoon midden in de nacht. Ja, ik ga even bellen. Kijk, uh, Goedemorgen, zeg het maar hoor, wat is je probleem? <laughs> ja zo dan gaat kan, dat. Ik kan me voorstellen dat je om half tien van naar bed gaat. Maar was dat echt voor die reden dat je dan je moet dan nee, bereikbaar nee, nee. zijn? Nee, dat niet. Nee, ik had niet verwacht dat ze om vier uur nachts ging Maar oké, okay. ja. En ben je ja. er dan echt heel aardig. Hallo? Of uh... ja, ik ben als je mij midden in de nacht belt, ik ja? neem me altijd op. Ja. Tenzij, echt waar? Tenzij je echt. Uh, er zijn mensen die ik niet opneem, maar dat nee? is een reden. Die neem ik sowieso niet. Op. Oh, je kijkt al eens op het schermpje wie het is. Ja, dan denk ik ah. Oeh, daar heb ik even geen zin in. Ja, dat dat gebeurt soms wel. Maar okay. ik neem altijd wel. Dan ben ik ook in één keer wakker. Dat, ja. Uh, ja, dat is leuk. leuk. Gewoon heel vriendelijk. Ja, ik, ik, ik ga ook op vrijdagavond proberen... ik was heel vroeg naar bed te gaan... en mijn vrouw die heeft het ook vandaag vrij. Dus die gaat dan uitslapen... en die gaat dan een film kijken... En nog een film kijken... en dan is het dan 1 uur s'nachts... en dan ben ik net, heb ik net een wegtrekker zeg maar ik denk nou, ik ben even weg... en dan komt ze... en dan pof ben ik er. Ik denk van... oh, er oh, komt iemand naast me liggen... en dan kan het weer tot drie uur... of voordat ik dat ja, weer ik, in ieder geval... Uh, ik, ja. Maar ik heb ook echt gewoon... als ik op zo'n moment gebeld word... Ja. dan is het ook... Nou, weet het, uh, dan neem ik op en dan praat ik en zo en dan leg ik het neer. En nou, over het algemeen ben ik dan meteen weg. Cheers. Uh, maar Kijk. mijn vriendin die was gewoon de rest van de wa nacht wakker. Dat uh, oh, okay. was er zo van geschrokken. Dat is uh, een start om uh, gescheiden te gaan slapen waarschijnlijk. <laughs> nou, iets waar we ons ontzettend druk om maken is natuurlijk... Ja, ja toch denkt Salm daar anders over. Ik denk dat we een goed voorbeeld geven. Ja, de topmensen van de Abian Ambro hebben 100.000 euro erbij gekregen... en zaten nu op gemiddeld 7 ton... Per stuk? Als ik heb het al goed gehoord, 700.000 euro gingen ze per stuk. En dan hoor je dus een headhunter erover. Dat is een man die alle uh, groot, uh, grote, onder... nee, grote mannen uit de bankwezen sc uh, scant, screent... en ze soms doorverkopen of doorzet naar andere bankenwezen. Zijn naar mensenhandelaars. Ja, mensenhandelaar eigenlijk. En die zegt van, joh, dit is peanuts. 100.000 euro is echt een peanuts. Als je kijkt naar de buitenlanden, dan krijgen sommige mensen... een miljoen per jaar of wel 4 miljoen, 3 miljoen, noem het allemaal maar op. Dit is echt peanuts. En, het is maar een klein gedeelte van de maatschappij die echt last heeft gehad van de bankencrisis. Dus toen dacht ik van, oh, misschien heeft hij wel gelijk. Ik dacht, stel nou, je mijn loten dit. Het is waar net nu het verkoopt hè? Ja, nou ja, ik bedoel, als je echt in die gouden toren zit bij Amir en anderen, dan kan ik me iets voor voorstellen. Natuurlijk, dan zal het allemaal wel peanut zijn, want je vergelijkt het dan met de andere banken. Maar als je echt maar gewoon op de werkvloer bezig bent, weet je wel. En eh, je hebt geen loosverhoging gehad. Je huis staat onder water. En dan hoor je dat zo'n idioot, die al zeven ton verdient, nog wat bij krijgt. Die denkt van, zat hij ook krabbekas? Had hij het ook moeilijk? Nou, ik snap wel. Ja? Ze hebben gewoon mijn hypotheek. Hebben ze gewoon oh nee, want ze hebben mijn hypotheek. Nee, nee. nee, nee, nee. Ja, ik, hoe dat allemaal in elkaar steekt, geen idee. Het is, ze hebben er gewoon 100.000 euro bij gekregen. We zullen het wel weten. Nog meer uh, maffenberichten die ons ja, wel Ja, uh, ik, uh, ik heb hier een uh, verhaaltje over het acrobatisch, een acrobatenstel uit uh, Amerika. Yeah. Die, uh, ja. Die zijn uh, de afgelopen tijd uh, in 38 landen geweest. Zich niet heel speciaal. Nee. Maar ze zijn in al die landen getrouwd. Elke keer opnieuw? Ja. Oké. Okay. En uh, ja, ik heb hier de, alle foto's uh, erbij staan. En het, de foto's zijn wel echt heel gaaf. Echt dat ze. dat zij op de kop hangt en een wow. zoen geeft en. Uh, het is gewoon echt een, een, meteen een performance, een optreden. Ja. Ja. Dus ik, uh, ik ga eens even op de, op de Facebookpagina. En ik zag al op de rugzak, op het vliegveld stond er Just, Just Married. Married. Ja. Erg leuk. En sowieso hele mooie foto's ook gewoon. Daar kan je al een paar centjes mee verdienen. Daar heb je volgens mij de honeymoon al mee terugverdiend. Goed. De Zandvoortse berichten. Maar eerst even een beentje de after parties. een ja, beetje weer. Ja, zeker. 4. didn't De zone heet 5. Hij krijgt geen 5 van mij. Hij krijgt mij gewoon een 8. Ik vind het echt sfeervol. Lekkere zoetzappige ziek. Het is Solace, daarvoor nog after parties, het Nederlands bandje. En dat heet uh, The Bedroom Floor. Hier op de zaterdagmorgen. Als, het lijkt altijd zo af. gewoon als, als Marcus weer dingen gaat zoeken op internet en dan zie je allemaal van die foto's dat je denkt. Nou, wie is dat? En oh, wat ziet dat er lekker uit? Oh man, waar gek van! Maar oh goed, maakt ook niet uit. En jij hebt het pas over de man die ik nu voor me heb? Nee, ik, heb het, ik had het over die foto's van al die uh, dames. Uh, oh. Ja, nou ja goed, dat zag er een stuk al appetijtelijker uit. Psst, psst. Mijn vriendin luistert me. Oh, ik kijk uit. En uh, maar deze, deze heer ja, is Adolf Hitler volgens mij. Nou, het is hem niet. Nee? Het is uh, de, een 49-jarige Emin Jinongolzi. Oh, dat zou ik niet zeggen. En, maar die gaat uh, fulltime door het leven als uh, moeder der alle dictatoren. Ja? Adolf Hitler. Uh, ja, hij, uh... Waarom moeder? Waarom geen vader? Ja, dat vroeg ik me ook af. Hij oh, ja. uh, vindt het... Uh... Oké. Okay. Dat. Ja, oké. Okay. Nou, dat is uh, vrij duidelijk. mij uh, volmaat je het niet helemaal doorgenomen. <laughs> hij, ver, hij verdient, uh, omgerekend verdient hij zo'n 200 euro per maand. Ja? Uh, ja, hij staat dan als een soort uh, levensstandbeeld. Le oh, levensstandbeeld. Daar ja. staat hij gewoon. En dan mogen mensen dan op een spugen of zo? Of tegen hem aanschoppen. Een frustratie botvieren. vieren. Ik maar, als, als ik zo'n man tegenkom. Dan schrik ik mij eigenlijk helemaal de touwtering. Dan kan ik nog wel zijn dat ik echt uh, toch iets uithaal. Dat ik, dat ik denk... Ik, je, wel, kan hem, je kan hem ook inhuren. Oké. Okay. Als grapje gewoon. Om je, ja. Als je denkt van... Mijn oma. ach man, ze heeft heel veel geld. Maar het schiet gewoon hier op met oma. Dan laat je hem aanbellen. Gewoon. En dan ja. staat, staat hij voor de deur. En dan krijgt ze een hartverknettering. En dan... Het is klaar. Dan, is, uh, dan kan je cashen natuurlijk. Ja... Weet het. Oh, wat? Erger! Ja, sorry. Wat Foute geest hier ook gewoon, natuurlijk. Ik afgelopen week echt een bizar bericht. Uh, het is eigenlijk een heel suf bericht, natuurlijk, maar parkeerkaartjes mag je niet doorgeven. En dan helemaal niet doorverkopen. Ben wel gek geworden? Je moet opnieuw een parkeerkaartje kopen. En ze zijn echt naar de rechter geweest. En de rechter heeft echt beslist: Ja, nee, klopt. Als je, een, als je tijd over hebt, je, je dacht bij jezelf, nou, ik ga bij die vrienden voor bezoek. En je, je, je belt aan en die vriend is er. En die doet eigenlijk niet zo gezellig. En na tien minuten denk je, ik ga naar huis, joh. Ja, hij bekijkt het gewoon maar. En je had er voor anderhalf uur ingegooid. Ja, dan is het gewoon weggegooid. Dan mag de kaart niet aan iemand anders geven. Want uh, de, sta, dan, dan, ja, dan kan je op de bon geslingerd worden. Dat is toch ja. bizar. Het, ja. het is, het is toch, toch daar een gek voor woorden. Nog even. En je mag ook geen tweedehands spullen meer door, doorgeven of doorverkopen. Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. ja. Toch apart. Ja. Ja, ik weet dat in Utrecht, daar, daar, als je daar wil parkeren, dan op straat, dan moet je je kenteken invoeren. Dat is heel irritant, want je bent je eerst schompels aan het zoeken naar een zo keerautomaat. Ja. Heb je hem eindelijk gevonden, sta je daar. Niet je kenteken. Nou, oh, ik kan mijn auto niet zien. Nou, loop je er even terug. Maak je een foto of zo van je kenteken. Ja, of hey. ja, ja, gaat ik... het proberen te onthouden. Wat ja, lukt. Oh man, weer terug. En dan ja. staat er weer een rij. <laughs> dat is altijd zo. En dan, en dan, ja, dan put je je kenteken En dan werd er verder niks. Dan is het bedankt. Bedankt. En dan wordt er 20 euro van je rekening afgeschreven. Ja, maar het is dus zo: je kenteken wordt geregistreerd. En ze rijden gewoon met een autootje langs. En die scant alle kentekens. En die kijkt: oh, die heeft niet betaald. Hup, boete, die heeft niet betaald. boete. Oh, okay. Dus ja. uh, je, je ziet het ook niet meer als je een boete hebt. Nee. Oh, dat is, het kan nog wel lekker een verrassing achteraf komen. Ja. Die dag kan je dan wel lekker doorkomen. Het is ja. altijd domper als je bij je auto komt. Ja, dan, je hebt heel lang bij die, bij die rij staan, bij het parkeerautomaat. om het in te scannen. Je die komt terug en dan staat er als een man te, te schrijven. Ja, meneertje, had hij maar even op moeten schieten. Hè. Dat kan gebeuren. De volgende keer beter. Nou, hier per eentje. Komt het nou, geld inderdaad... terecht. Komt geld, dat geld goed, goed terecht, hoor. Mijn collega's gaan er van uh, uit, uit eten. Ja, precies. Ja? Nou, ik moet wel zeggen, inderdaad, je hebt hem dan maar één keer. Want normaal heb je inderdaad dat je, dus eigenlijk is het wel beter. Normaal heb je dat je, uh, dat je dat die dag is echt verwend. En dan vervolgens krijg je, twee weken later of zo, of drie maanden, want het ja? dat altijd even. Krijg je nog die bon? En dan heb je weer zo'n dag. Ah dat je die niet krijgen. Ze moet gewoon gemachtigd worden om automatisch af te schrijven. En dan krijg je een hele vriendelijke brief. Bedankt voor uw bijdrage aan de maatschappij. Ja, precies. Onze uh, toezichthouders worden hiervoor weer voor bekostigd. We moeten hardrijden stimuleren, dat verdient geld. Ja, ja, ja, zo moet je meer, het zien. Meer benzine, meer. Uh... Er moet gewoon, er moet gewoon een vrolijke brief op de mat komen. En dat je dan. Te... Oh, ik heb weer bijgedragen aan de maatschappij. Ja. Dat is gewoon. En het brengt. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Ja, jawel, ik heb die hele oude doos nog steeds in mijn bureau staan en regelmatig pak ik het ja weer uit. Uh, geen vies fruit of zo is dat soort dingen niet, nee, gewoon een plaat, dames en heren. Ja, World Party hadden een hit in 1990. Dat is lang geleden, 25 jaar, ja. Way down now. Inside my TV, I never stop to wonder why I'm way down. The scene. I'm way down now, I'm way down now Won't you show me something true today Come on and show me anything but this She took us by the hand, hell was the promised land I'm way down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 The clocks will all run backwards. All the sheep will have two heads. And Thursday night and Friday will be on Tuesday night instead. And all the times will keep on changing. And the movement will increase. And there's something about the living, babe, that sends me off my feet. There's breeding in the sewers, and the rats are on their Ja hoor, leuk. Je doet erg denken aan de Rolling Stones. Nou ja, zo oud is het niet. Alhoewel, de Rolling Stones dat heet muziek maken... en Paul World Party kan ik me niet herinneren... dat ze alleen nog een plaat hebben uitgebracht. Dit was de grote hit aan 1990. Way Down Now. is de zaterdagmorgen. echt is... Ja, nog 10 seconden, wachten. Dus acht, zeven, zes, vijf, vier, 3, 2. één. Het is echt nog nooit voorgekomen dat precies... om half negen aan het beginnen met het Zandvoortse bericht. ik vind het echt heel bijzonder... En we gaan het vandaag hebben over de rode lopen van het station naar Boulevard. De eerste fase van het project in Tres Zandvoort is begonnen. Op het moment worden hard gewerkt, nou vandaag niet, maar gewoon de afgelopen dagen wel. Aan de bestrating van de Elsbacherstraat, vanaf de Zeestraat tot de, de trap van het station. Roodgebakken klinkers vormen dan de basis voor de bestrating die als rode lopen gaat lopen van het Boulevard. En dan aansluit uh, zo bij de Elsbacherstraat. En uh, ja, als mensen dan van het station afkomen, dan hebben ze echt het echt idee van... Hans heeft de rode loop voor mij uitge, uitgerold. Ik kan zo naar het strand. Het gaat wel een tijdje duren. We zijn nu bezig met, uh, met uh, daar bij het station alle dingen te, ver, te veranderen. Alleen de klinkers te, te vernieuwen. Uiteindelijk worden ook de, de parkeerplaatsen worden veranderd. Uh, ze gaan nu niet echt alles rigoureus aanpakken. Want ze hebben wel zo eens, De zomer komt eraan. En dan moet Zandvoort niet helemaal een zandbak worden. Er moet niet helemaal overal getrokken worden. Dus, dus ze trekken het even over de zomer heen. Wat wel gaat gebeuren is de afronding van de sloop van het zwembad in, uh, in het gebied. En tijdelijke stopzetting kwam door constructieproblemen... met aansluiting van de bestaande overkapping. Ze gaan er wel mee aan de gang, maar er zijn nu even wat problemen. Dat, uh, dat is die, uh, die, uh, die oude wietplantage, toch? Ja. Ah, okay. ja, dat was wel zoiets, geloof ik, ja. Maar echt, dat is wel goed, want heel veel mensen hadden zich daar wel ontzettend aan gestoord. Dat oud gebouw, daar moet gewoon iets mee gebeuren. En dat verder, uh, uh, is, uh, is ook zo. Ja, ja. ja, verder willen ze het spoor gaan inkorten... waardoor de trap bij het station breder kan worden... Waardoor het wel makkelijk is om naar boven te klimmen. Want ik moet zeggen, het is een stijltrappie. Dus daar ja, zitten ze ook aan te denken. Met, met alles... Eh, over, bij, bij de, alles wordt wel een subsidie neergelegd... bij een provincie altijd, van 1 miljoen, geloof ik. Het heeft mij altijd verbaasd ja? dat daar geen roltrap was. Ik vond het echt zo'n plek voor een roltrap. Dat ja? is in het buitenland ook allemaal. Ja, ja. Dus in Spanje en zo. Misschien komt het omdat het daar niet zo vaak regent. Maar ja, dan, dan heb je gewoon van die trappen en dan heb je een roltrap. Oké. Okay. Ja, maar wel met een overkapping want Dan gaat het toch eh, flink roesten volgens mij, zo'n roltrap. Ja, ja, volgens mij wel. Nou ja, in ieder geval, het ziet er nu uit... als je even kijkt, zo de Elsbaggerstraat, dan zie je wel echt een zandbakje. Je denkt van, oh, vroeger, vroeger was het ook in Zandvoort. was dat is ook uh, geen harde, harde wegen. Was alles ook nog uh, zand. Ik zeg, mo zeg motorpakken, lekker crossen. Ja, hé, hey. ja, dat is een goed idee. Andere berichten in Zandvoort zijn... Ja, de voorlichtingsavond van de, over het afschieten van de damherten is geweest. sorry die ging erheen. Ja, het, uh, Niek, uh, de burgemeester Nick Meijer, die, uh, had, uh, nadat hij dat... Had uitgelegd wat ja? we dan precies gingen doen. Ja, werd hij bedolven onder een, een spervuur van, van vragen en opmerkingen. Een spervuur. Ja, een groot zak en Hij werd beschoten met vragen. Ja, ja. Um, ja duidelijk was wel dat, dat de meerderheid uh, toch echt tegen de, het afschieten van dam, Damherten was. Het klinkt ook als het wilde westen. Ja, veel mensen zijn bang dat, uh, dat er... Uh, ja, dat er zomaar elke hert wat er loopt. Oh, die mogen we opschieten. En dat ze gewoon zonder waarschuwing dat de schoten worden geloosd. Ja, nou, het, het, het Als het een grote groep is, dan mag je van de grote groep de twee afschieten. Ja, is dat zo? Ja, dat oh, is dat... het En dan schrikt de rest en de rest neemt het uh, op. Ja, het gaat, op. Er meer, het gaat er meer om. Bijvoorbeeld, als ze hier met z'n allen op de, op de rotonde bijvoorbeeld lopen. Ja. Ja, dat is gewoon. Uh, dat kan voor gevaarlijke verkeerssituaties en dergelijke leiden. Dus, uh, of plekken waar veel kinderen spelen daar Veel herten lopen. Ik dat denk dat het allemaal wel meevalt. Ik denk, dat, ik het denk, meer denk dat, dat het is gevaarlijk een... is bij de weg. Ja. Va de zeeweg. Bijvoorbeeld daar is het gevaarlijk. Ja. Dan komen ze uit die, uit die struiken vandaan en zo. En dan kom jij met 80 kilometer aan. En je wat de fuck, dit gaat het niet worden. En dan zit hij hier ja, bovenop. Ja, onlangs nog een politieauto die er eentje gaat. Ja, ja die was de gewoon. Maar ik denk dat het meer een, een, een voor het geval dat ja? regeling is dan dat ze nou echt nu opeens elk hert gaan afschieten. Dat kan echt niet gebeuren. Nee, ja, het is wel dus, vergelijk uh, dat ze regelmatig ook in je tuin staan... en alles tevreden. te vreten. En als we het over tuin hebben, toch een ander bericht is... Dat de bewoners van Zandvoort kunnen vandaag... tijdelijk de Landelijke Compostdag weer een gratis compost ophalen... bij de gemeente verder van de Kamerlinge Onostraat. Voor het tiende jaar op rijdeelt meer landen tussen half tien en half één. Wees op tijd, want op is op. kan je compost kan je vragen. En je moet wel even een legitimatiebewijs bij je hebben. En waarschijnlijk word ik wel even geturven van... Hey, die meneer of die mevrouw heeft het, heeft het al opgehaald. Het is allemaal als dankje... omdat je zelf hebt meegeholpen aan het scheiden van het afval. Hè? Want dat is belangrijk. Daardoor kan je dus compost krijgen. Nog één bericht. Je krijgt een beller. Doen we straks meer berichten hier uit Zandvoort. Is een mop in me dames en heren. Ja, wel, hij is leuk. Sunday sun, laten we hopen dat het morgen weer... van de partij is de zon. I call you honey. We're ready. Yes. I hey. yes. yes. yes. honey. Honey. Wat een hit is dit. Het heet uh, Call Your Honey van Sunday Sun. Hier in de zaterdagmorgen. fijne toestel op aanstaan. En uh, we kijken een beetje in de krant wat er allemaal speelt. En ja, dat ABN AMRO natuurlijk die top. Mensen krijgen gewoon een ton erbij. En ze verdienen, ik geloof, zeven mensen verdienen. Nou, zeven ton per stuk, hè? Per persoon vind ik het al bizar. Maar als je het weer vergelijkt met, uh, met allerlei uh, andere banken in, over de, de, de wereld. Uh, dan dan, dan is, schijnt het allemaal mee te vallen. Dan is het... Uh, Peanuts, zoals een headhunter de, dat had gezegd gisteren voor het uh, nieuws... hoorde ik het, het is bizar, als we het toch over geld hebben. Spaders zijn de pineut. Het geld wordt gewoon bijna gewoon weggegeven. Je krijgt ook geen, uh, bijna geen geld, geen rente meer over natuurlijk. Je krijgt nee, 1,8... Nee, 1,18 krijg je uh, rente op je spaargeld. En als je heel veel spaargeld hebt, geloof boven de 50.000 of 60.000 euro of zo... dan moet je flink rente gaan betalen. En dat is dan 1,2 dus... Doe iets met je geld. Kijk, als je klein geld hebt, dat maakt allemaal niet uit. Dat, dat, dat daar gaan ze niet voor. Doe wel. je moet bijna alles opgeven bij de belastingen. Wat heb je op je chipknip? Wat heb je als, als, als, als uh, cash geld gewoon in huis? Moet je allemaal opgeven. Je moet dus allemaal belasting overgeven. Want ja, die mensen moeten ze natuurlijk ook betalen bij de bank. Die werken ook niet voor gratis. Nee, Die, die werken ook niet gratis. werk werken ook niet voor niks. Maar goed, dus uh, wees gewaarschuwd. Als je een beetje wat geld hebt, zorg dat je het omzet in huizen... En dat merk je ook wel weer. Dat de huizenmarkt schijnt weer een beetje aan te trekken. Gisteren een, een kop in de krant. Woning kopen weer in, zwa, in zwang. Uh, dus dat, uh, dat groeit een klein beetje. En verder zal ik toch als ik jou was een beetje gaan kijken... op uh, groundfundings site. Geld voor elkaar. We hebben het er al honderd keer over gehad. Daar, als je een beetje het goed in de gaten haalt... kan je daar een goede deal afsluiten. En dan moet je wel bijna echt elk uur gaan kijken. Want als een goede deal binnenkomt, iemand wil geld lenen dan krijg je daar dus 8% rente op. En soms is dat dan afgelopen binnen drie jaar. Dan heb je binnen drie jaar, krijg je dat geld alweer terug in allerlei blokjes. Hè? Niet in één keer, in allerlei blokjes per maand krijg je een bedrag terug. Dus dan is dat interessanter om daar je geld neer te zetten dan op de bank. Want voor de bank, ja, die vindt het allemaal niet zo interessant. Er worden binnenkort ook geld bijgedrukt. Dus sterkte, als je er nog iets mee moet doen. Denk goed na, zal ik zeggen. I have enough time.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 Sweet child, I know you didn't change, didn't change Sweet child, you'll always stay the same Don't come to me with some new light You always come to me when, when it's like, like that, that, ha, ha, ha, that, that. Sweet child and I know you didn't change didn't change sweet child you'll always stay the same and I fed you now No little ticket slow Sweet child and I know you didn't change didn't change sweet child you'll always stay the same Het wordt niet echt een hele mooie dag, maar toch? Nou, Het klaart een beetje op. Ik weet niet of je straks je badpak al aan kan trekken of je zwembroek... maar hou uh, ja, me uh, op de achtergrond. Uh, hou me in, in de buurt. Je weet nooit uh, wat er allemaal in kan, kan gebeuren hier in, in Zandvoort. En dit was natuurlijk Birka en Expectations. Wat zijn de verwachtingen? Nou, afgelopen week, jawel. Verkiezingen, provinciale ja. staten... Ik weet nog steeds niet helemaal hoe het werkt, maar het schijnt allemaal versnipperd te worden. En de Eerste Kamer en die uh, heeft al sowieso niet volgens de wet gereageerd en niet gehandeld. Dus nou, ik uh, moet wel even flink wat inlezen als ik echt begrijp hoe het zit. Ik had wel de stemwijzer gedaan en ik kwam op de PvdA uit. Ik dacht van PvdA, maar die hebben toch heel veel dingen beloofd en die hebben het niet waargemaakt. Moet ik daar dan wel op gaan stemmen? Dat was slim. Nou ja, toen keek ik naar die andere partij en dacht ik, denk, nou ja, ik ga toch maar weer voor de PvdA. Het is ook wel aardig, Dietrich Sams. Maar die heeft er allemaal niks mee te maken. Het gaat over de zaten. Nou ja, goed. Ik, uh, wat heb jij gedaan? Ik heb de D66. D66. En ik vond het heel apart. Ja? Om me heen, iedereen. Ja, D66. D66 ja. Ik, nou, ik dacht, nou. Ik ja, dus doe mee. Ik heb alleen maar deze 60. Nee, nee, nee. nee. Nadat ze gestemd hadden. Oh, oké. Nou en uh, nou, ze zijn gewoon niet de grote geworden. Het verbaasde mij. <hijnt> ik, uit mijn peilingen bleek toch echt wel dat, dat eigenlijk iedereen gewoon D66 had gestemd. Uh, nou, wel heel veel. Maar ja, Pechkel die was echt, uh, de laatste dag echt flink opdreven. Hè. De laatste dagen voor de stemming, voor, de, de, voor, de, ja, voor de, uh, dat je moest stemmen... was je echt op elk radiozone te horen, gewoon bijna. Elke ja. op de televisie. Hij ja, kan ook leuk babbelen natuurlijk. Maar ja, goed, of hij de oplossing heeft, weet ik niet. Maar goed, uh, hier in, in Zandvoort zie ik dat ze uh, vier zetels erbij hebben. Ja, dat is Noord-Holland, zeg maar. Oh, Noord-Holland, ja. En uh, hier is uh, de VVD de grootste geworden... Met uh, 27,2% van de stemmen. Uh, dat is toch een verlies van 8,1%. Maar god. Uh, als tweede kwam de PVV tevoorschijn met 17,3%. Tja. Uh, kom op zeg. Een goede derde was het CDA. Dus het is een vrij rechts, uh, rechtse aanhang hier. Uh. PVV hier in Zandvoort? Ja. Nou, Hoe kan dat nou toch? Nou, had al die Duitsers... Zijn... Oh, wacht. Hey, nee, nee, nee, die kunnen niet stemmen. Maar dus van, hey, je zou het interessant voor Het overal overal mensen wat oude mensen, wat wijzer. Je weet dat het allemaal gebakken lucht is. Wat uh, Geert Wilders verkopen. En dan toch, maar, denk je, kies je voor de PVV. Nou ja. Met uh, uh, 2,4% was voor, de, voor VVD. Hè? En 9,8% kwam uit op uh, 50+. Plus. Dus, uh... Oh, kijk, okay. ja, dan krijg je alweer een ander beeld. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat is leuk. 50 plus natuurlijk. Ja, met Henk, uh, Henk Rol, Logisch. Nou ja, uh, wat er allemaal gaat veranderen weet ik niet. Maar goed, Rutte die begon al flink op zijn schouder, eigen schouders kloppen. We gaan gewoon door waar we mee bezig waren. We zijn nog steeds de grootste partij. <laughs> ja, nog wel. Maar we uh, hebben toch wel wat verliezen geleden. Ik ja, in Nederland. dat... Het was natuurlijk wel zo dat vorige keer was zeg maar... dat heel veel mensen gingen opeens heel tactisch kiezen of zo noemden ze dat. Ja? En dan gingen ze allemaal of helemaal VVD... of helemaal PvdA. Ja. Waardoor je dus echt die twee hele grote partijen krijgt. Dus het kan ook niet anders... Nee. dan dat ze... dik gaan verliezen gewoon de komende tijd. Ja. Nou ja, oké. Okay. We, we houden je op de hoogte... en uh, we zullen wel zien wat het, de toekomst brengt... met de politiek. Je god, bij VVD is dat een hoop veranderd. Straks dan weer over. Hellwinds. and I Ik dit goed zegt, de Elwins. Zo so down low. Mensen die een beetje in deze muziek zitten denken van, nee joh, dit zijn toch de Strokes. Met Julian Casablanca. Nee, daar lijkt het wel heel veel op. Maar het is en dit is de, de Elwins. En het heette Zo Down Low. Het is echt de, de meest suffe videoclip die ik ooit gezien heb. Met alleen vrolijke kleren, kleuren. Niet kleren, maar vrolijke kleuren. En uh, nou ja, goed. Dit moet een hit worden. Het is nog maar net uit de hele cd. Ik tegen op, op iTunes. En dan ben ik altijd even nieuwsgierig wat er allemaal op staat. Het is 10 minuten voor 9 in Zandvoort. En vandaag is Jolande afwezig omdat ze meedoet aan Nederland Doet. En dus alleen vrijwilligersorganisaties vandaag ook de, de dag van de zorg. Die is eigenlijk de hele week de dag van de zorg. Ik zag ook in het uh, Zandvoortje krantje zag ik al dat er uh, maandag, geloof ik, is er een af, een aftrap uh, geweest door de bekende acteur. Uh, uh... Raimi uh, Sambo, hij is natuurlijk ook bekend van uh, Spangas. Ik kijk het bijna dagelijks, omdat mijn kinderen ook nogal in die levenscategorie zitten. En uh, met de actie uh, De week begint met de zorg en welzijn. werd maandag 16 maart landelijk een, start, een schijn startschot gegeven. om de nationale week van de zorg te openen voor het groot publiek. In het hele land uh, kwamen scholieren uh, en bekende Nederlanders op maandagochtend kijken hoe het in de welzijn en de zorg werkt. En uh, in uh, Zand wordt bracht groep 8 van de Nicolaas school samen met. Uh, uh, Raimi ra ra ra ra Sama uh, Bezoek aan Huis in de Duinen En ze gingen kijken hoe het allemaal werkte Hebben ze ook een fietstocht hebben ze ook gedaan En afgelopen week had ik ook een paar stagiaires uh, Die dan een paar dagen kwamen kijken hoe het in de zorg toe ging En het is altijd leuk Het zijn van die uh, meiden en jongens van 14, 13, 14 soms die komen gaan kijken En dan die jongens die zijn dan echt nog Jochie, maar die meiden van 14 dat dus je het echt denkt van Kijk man, het zijn echt al beeps, weet je wel ja. met de handtassen komen ze binnen en dan gaan haar nog even goed doen en daarna gaan ze iets doen met een verstandelijk handicap. Dus een hele aparte ook. Ja, dat is ook inderdaad zo van, ah, mijn haar, als mijn haar maar goed zit. Ja, ik ga nog even met z'n tweeën naar de wc om even haar te borstelen en zoiets. En, ja, uh, en dan komt er, komt er uh, iemand langs en dan, wop, en dan is het weer slecht. Want voor mij aan het eind van de dag. Wat bedoel je dat haar weer instort? Ja. Oh, ja, ja ik weet ik ze, ze hebben haarlak bij zich. Bespuit het gewoon vast. <lacht> nou ja, goed, ik vond het wel een aparte uh, gewaar... Ik dan denk ik altijd van... Over... Oh, wordt wel oud. Nou ja en Nog meer aparte berichten die ons bereiken zijn? Zie ja, ik op... zie hier een berichtje over... Uh, over Cookiemon in therapie bij Cookiemonster. Oh? We kennen Cookiemonster als... sinds uh, onze ons kleine... onbezorgde... blablabla... zo... So. Onbezorgde. Z nou, we kennen ook? hem natuurlijk al van toen we klein waren. Ja, van de en, uh, Ja, Ook volwassenen kunnen bij hem terecht tegenwoordig. Ja? Want, uh, hij uh, is een waarde inspiratie, een bron van honger. Ja? Je kan bij hem in uh, therapie. Ik zie een en, filmpje erbij staan. Ja. Ja. Ik, uh, Cookie hij duurt... Monster Life Coach. Het, lijkt, echt, uh, gore... het is wel heel Amerikaans dit, hè? Ja, tuurlijk. Ja, het is altijd leuk als iets, iets bekend is om daar iets mee te gaan doen. En Google is een goed voorbeeld ervan. Misschien komt er binnenkort wel weer een film van de Muppets uit of zo. Van de Sesame Street. uit uh, Pino. En vaak zijn het hele concrete aanwijzingen. Je hebt natuurlijk ook uh, Winnie de Poel. Heb je natuurlijk ook zo'n van die boekjes. Management met de, de, met Poel Management of zo. Er zijn ook alle hele simpele aanwijzingen in. Poel Management? Ja, Poel Management. Nee, dat niet. Dat is nee. uh, Winnie ja uh, nee, Het is bijna heel Echt, grappig. Ja, ik ga het even opzoeken. Ja, leuk. Uh, straks meer. Eerst. Nederlands beentje. Sven Hammond. Sol heette ze vroeger. Tegenwoordig heet ze gewoon Sven Hammond. Dat dus even, even, uh, hoeft niet zo heel uitgebreid zo'n naam. En dit is van de laatste zee. Het Empire. On the right, the left of you. Leave the agency. Ja, Zandvoort gaat terug in de tijd. Wat dit niet helemaal past natuurlijk. Want de straat is eruit gehaald. In de Elfbakkersstraat, En dan ligt nu Zand. Dan, je, ja, dan hoor je die paar nu niet meer lopen natuurlijk. Dat hoor je alleen op Klinkers. Maar goed, even terug naar de tijd. Uh, Zandvoortse berichten. Nee, oh nee, ik zit even te denken dat we ook weer uh, afgesproken. Hoor ik nou allemaal? Oh, ze spelen nog wat na op het orgel vandaag. Uh, Toebak leeft op de radio. Vandaag met z'n tweeën, vandaag is het uh, de bal. <lacht> Jawel. Jawel, uh, Jolande is uh, afwezig. En volgende week gewoon weer is het hele team weer uh, compleet. Ik zie dat je allemaal weer leuke dingetjes hebt gevonden op internet. Ja, ik, uh, ik heb een filmpje gevonden van een, uh, een surfer. Uh, en die gaat met zijn kleine kind. Met zijn, ja, ik denk dat hij nog geen jaar oud is. Ja? Gaat hij lekker surfen? Hij had oh. een op zo'n cameraatje op zijn. Uh, surfplank zitten, of op zijn bodyboard. Yeah? En hij zijn kind bij zich. En uh, nou, springen lekker met z'n tweeën op, de, op het surfboard. En gaan lekker, uh, lekker surfen. Het kind vindt het helemaal geweldig. Hey, Volgens mij vindt het het wel nog geweldig, ja. Dus uh, Ik zal het filmpje even op... Uh, ik zal hem even posten. Op de uh, Facebookpagina even plaatsen. Ja. Ja, is leuk. Je kan een kind hier genoeg, vroeg genoeg met water in aanraking brengen. Om, ja, ze moeten snel nog zwemmen. Leren zwemmen, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, ik zag uh, vandaag in de krant dat VVD is natuurlijk bezig met uh, ontzettende opruiming. Ze zijn natuurlijk heel ontzettend. Zijn. Ze zijn op het bek gegaan. Uh, Opstelten zijn natuurlijk al uh, weggegaan. En, uh, en Teve is natuurlijk ook al, al niet meer onder ons. Ja, die is voor de leeuw gegaan, wilde ik bijna zeggen. Maar die is, die is ook echt gaan We gaan regegaan. beginnen. Hé, hey, ik hoor al die knopjes. Die knopjes wil ik allemaal niet. Ga eens even weg, jongen. Goed. Uh, in ieder geval, uh, Dave is natuurlijk al opgestapt. Uh, en die wilde nog even zeggen dat, uh, dat, dat die deal heel goed was. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat nee. wil ik hier nog even gezegd dat, hebben. Dat, dat hadden we begrepen. En nu in één keer komt je ook weer terug. Ging je ook terug de ja, politiek in. Dat vond, ik, dat vond ik zo raar. En van, nou, we komen... Posities tekort. Ja? Dus nu kan hij wel weer terugkomen. Ik denk, hij is nog geen week weg. Nee, en hij zei van, ik wil werken voor mijn geld. Ik denk, hè? Maar, maar, hoezo dan? Dan snap ik, wij werken allemaal voor ons geld. Maar je, jij gaat toch ook werken voor je geld? Nee, hij voelt zich eigenlijk... Zoals, nou kijk eens wat ik doe van de maatschappij. Ik ga weer werken voor de geld. Ik kan ook op wachtgeld gaan zitten. Maar ik ga gewoon weer de politiek in. Ik ga de mensen weer redden. Zo'n gevoel krijg je bij me hebben. Ja, eh, maar dat, ja, dat, aan vind de, vind de andere, een andere kant... Hij, hij wil dus wel. Kijk, hij kan nu ook gewoon zeggen. Nou, ga lekker maar wacht wel. Je krijgt tien jaar wachtgeld of zo? Ja, ik weet niet. Echt heel veel. Dus ze zijn er wel mee bezig geweest om dat uh, naar beneden te krijgen. Maar dat is nog niet helemaal gelukt, geloof ik. Hey, ja, gek, hè? Ga jij, nee. ja, ga jij stemmen? Nee, nee, nee, nee, die regeling. Nee, die stem ik wel weg, want die vind ik voor mezelf niet goed. Ja, ah, nee, het ah? heeft alleen niet betrekking op mij maar ook mijn collega's zo. die echt heel lang heel goed werk hebben gedaan. en die vallen straks in de gat. Dat kan natuurlijk niet, dus het wordt altijd wel goed gepraat dat het er moet blijven. Maar ja, voor de rest van de VVD. ja, de achterban van Opstelte en van Teven. die moeten ook opruimen. Onder andere zie ik hier uh, een. Uh, uh, Pieter Klo moet ook weg, die uh, heeft zelf ook gezegd van ja, eigenlijk kan ik, kan ik ook niet blijven. Ik ben ook een beetje verantwoordelijkheid voor al die fouten, miscommunicaties, die gaat ook weg. Dus het komen allemaal nieuwe mensen. En ik zie onder andere dat ook uh, iemand die nu uh, in de plaats komt is uh, uh, van de Steur. En Dijkhoff, die nemen de plaats in voor Teven en Opstelten. En ik geloof dat Steur komt ook uit Halem vandaan. En ik heb nog even uh, gekeken wat hij allemaal gedaan heeft. Nou ja, hij heeft een, hij heeft een goede cv zeg maar, dus... Ik ben erg nieuwsgierig hoe hij het, zich, hoe hij het uh, gaat afbrengen. Altijd uh, weer even kijken. En het Maf is wel, hij schijnt om maar 45 jaar oud te zijn. En als je hem ziet, dan denk je van. Hij ziet er toch uit als een hele oude wijze man. En hopelijk is hij dat ook. En uh, we zullen het zien de VVD. Ik hoop dat de aankomende maanden weer een beetje rustig uh, wordt. De, de verkiezingen zijn voorbij. We hebben gestemd. En er wordt vast nog wel onderzoek gedaan van.